Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ruim 800 prominente christenen hebben een verklaring ondertekend... waarin staat dat een christelijke levensovertuiging... niet kan samengaan met een extreemrechtse ideologie. De ondertekenaars zijn vooral predikanten en theologen. In de verklaring worden de PVV en Forum voor Democratie specifiek genoemd. Het initiatief komt van MIGA Nederland, een netwerk van christelijke organisaties... De directeur zegt dat hij wel in contact wil blijven met christenen die op radicaalrechtse partijen stemmen. Langs de westgrenzen van Duitsland zijn in de eerste vier dagen sinds het invoeren van de tijdelijke grenscontroles ruim 180 mensen tegengehouden. Ze probeerden zonder geldig visum om Duitsland in te komen. De tijdelijke grenscontroles zijn ingevoerd omdat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken het aantal illegale migranten wil terugdringen. Libanese media melden dat Israël meer dan 80 luchtaanvallen heeft uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht tegen Hezbollah. Er wordt één dode gemeld. Gisteren vielen bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut 31 doden. Op de Ginkelse heide hebben meer dan 80.000 mensen de operatie Market Garden herdacht. Koning Willem-Alexander legde een krans bij het Airborne monument... en honderden parachutisten sprongen uit vliegtuigen als eerbetoon aan de luchtlandingen van 80 jaar geleden... Operatie Market Garden was een plan van de Galieerden om snel het oosten van Nederland te bevrijden... en daarna door te stoten naar Duitsland. Dat mislukte. Bij de Grand Prix van Singapore staat Lando Norris morgen op pole position. Hij was in de kwalificatie sneller dan Max Verstappen, die vanaf plek 2 begint, voor Lewis Hamilton. Verstappen gaat in het kampioenschap nog altijd aan de leiding... maar heeft al zeven races op een rij niet gewonnen. Het weer, vanavond en vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 14 graden...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. She's walking down the street, crying. ashamed about The perfect prince Zwaard. Zwaard. Ja, dankjewel. Ja, hier ja. Uh, in between uh, was dit uh, van uh, jouw CD natuurlijk. Uh, ja, klopt. Mr. Martin hier in de studio aan de Torweg uh, aanwezig. En uh, ja, we gaan eventjes een, uh, een klein gesprekje houden. Wat gezellig. Ja, toch? <laughs> hey, um, allereerst uh, welkom natuurlijk. Ja, dankjewel. Leuk dat je er weer bij bent. Uh, het is inmiddels alweer een, een jaartje geleden. Ja, klopt. Het uh, een ja. bewogen jaartje ja, geweest. Uh, en, uh, maar we zijn er weer, dus dat is hartstikke leuk. Ja, hé... Hey, um, want deze CD uh, is nu een jaar uit. Uh, uh, wat wat uh, kan je nog over bepaalde nummers uh, vertellen hier? Nou, het leuke, ik denk. Uh, vorige keer was ik hier natuurlijk, toen was hij echt net uitgekomen. Ja, toen was hij net uit. Ja. Nou, in de beginperiode uh, deed hij eigenlijk heel goed. Heel veel uh, positieve reacties op gehad. Verschillende plekken gedraaid. Um, eigenlijk door heel Nederland, maar ook in het buitenland. In Amerika zijn we geweest ja. op de radio. Um, ja, mensen er gewoon heel positief over geweest. Um, daarna, richting festivalseizoen... kon ik zelf even niet optreden. Want uh, ik had een kinkhoest en ik was helemaal stem kwijt. Dus dat was wel jammer. Ja. Een um, tegenslag, dat ja. was een tegenslag. Dus we hebben nu een uh, kleine zes, zeven maanden vertraging opgelopen. Um, maar richting begin volgend jaar komt nu de single uit... die eigenlijk in juni zou uitkomen. Uh, en dat is eigenlijk de follow-up op deze. En dan volgend jaar komt er weer een hele EP uh, weer bij... Ja, want deze cd is, is ook nog steeds te, te verkrijgen. Ja, de cd is te verkrijgen. Um, loopt nog steeds best wel goed. Mensen zijn er nog steeds heel enthousiast over. Ja. Um, er staan verschillende typen nummers op met verschillende uh, stijlen gemixt met pop. Ja. Waardoor er ook vaak voor iedereen wel wat leuks bij zit. Ja, want het album heet Fly With Me, hè? Ja, klopt. Je vliegt door de verschillende muziekstijlen samen met heen. Ja, P1. ja. Maar wat ik heel mooi vind. Want je hebt alles zelf geschreven. Ja, klopt. Ik schrijf de liedjes zelf en uh, samen met mijn broer, die is dan de ja. producer. Daarmee nemen we het zeg maar op. Wat fantastisch. En alles uh, echt akoestisch gespeeld, hè? Ja, alles alle zijn instrumenten. instrumenten. Dus daar alle... heb je ook echt uh, uh, mensen voor ingehuurd. Ja, klopt. Om dat in te spelen. Ja, er zijn een aantal uh, muzikanten waarmee ik vast al speel, die ja. speelden daarop. En daarnaast uh, hebben we bijvoorbeeld het orkestra van wat je net hoorde... dat is in Spanje ingespeeld door een echt orkestra. Dus met allemaal echte instrumenten om te zorgen dat het ook ja, echt is. Zo ja, maar dat, dat hoor je ook terug. Maar dat, dat, dat is een enorme investering als je, dat, uh, als ja. je zulke hoge eisen gaat stellen aan je, aan je product. Klopt, maar ik heb liever een goed product dan een half product. Ja, maar dat, uiteindelijk win je het daar wel mee natuurlijk. Ja, daarom. Ja. Dus, uh, <laughs> het is te horen. Dankjewel. Dat je die moeite hebt gedaan en uh, dat je dat, je dat, dat waard vindt. Ik, ik vond het een erg mooi nummer. Ik ben ook reuze benieuwd naar de andere nummers die uh, op die cd staan. Hoe ben je er ooit toe gekomen om, uh, om te gaan zingen? Ja, mijn broer die is 21 jaar ouder dan mij. Oh, dus je uh, bent een, een nakomertje of heb je ja, nog meer kleintjes? Ik je? heb een andere vader. Oh, uh, vandaar. dezelfde moeder, zeg maar. Ja. Alleen hij zit op het conservatorium ja. en toen ik klein was. Dus eigenlijk uh, met de papleven gegeven. Ja, ja, vanaf het begin, ja. uh, vaak met hem mee naar optredens, ja. zelf ook op podia staan. Eigenlijk vanaf mijn vijfde zijn er beelden dat ik op podia sta. En zo groei je dan op en blijf je aangehaakt in die muziek. Zo is het gekomen, hè? Ja, ja, ja en dan ja. kreeg ik huiswerk, want ik kreeg nog gitaarles en dan had ik huiswerk wat ik moest doen. En dan vervolgens had ik weer een eigen liedje bedacht. En in het begin was dat een beetje geprutst. En na ja. een tijdje werden dat steeds meer natuurlijk goede liedjes die ergens op gingen lijken. Wat leuk, wat een mooie ontwikkeling. Ja, dus ja zo tot, is het een beetje weer verlopen. Uh, tot nu uh, dat je hier met een album zit en over jezelf vertelt ja. en we allemaal mogen genieten. Ja, hartstikke leuk en ja. ook weer leuk om hier te zijn natuurlijk. Ja. Het was weer een ja. tijdje geleden, dus uh, dat zeiden we. Ja, het is inderdaad, uh, ja. Ja, de Kingfus heeft je even genekt. Ja, even genekt. Heeft, heeft het afbreuk gedaan aan je stem, die kink hoest? Op dit moment denk ik niet. Uh, meer aan maar, je conditie? Ja, conditie toen, dat was voornamelijk nog de nasleep... en af en toe nog een beetje hoesten. Maar ja. um, stem heeft het bij mij niet gedaan. Gelukkig. Alleen in de periode dat je het had wel. Want ja. toen kon ik nog niet eens meer praten. Nee, met dat, kinkhoesten nee, dan ben je is klaar. Dan ja. was het echt goed klaar. Ja. Dus um, ja, in die periode was er niks, uh, niks te doen. En uh, nu kan het gelukkig allemaal weer kunnen we er weer tegenaan. Ik zie ook dat je in je handen zit te wrijven, dus ja. je trappelt eigenlijk. Ja, ik is ja. altijd leuk. Ja, ja, ja lekker. Ja, ja, ja. Nee, maar, ja. Ik, ik bedoel, je, je was nieuwsgierig naar de rest wat er op de cd staat. Maar uh, hij gaat ja. dadelijk nog een, een nummertje live doen. Dus. Oh, ga je live zingen yes. voor ons? Ik ga er ook oh, nog eentje live Fantastisch, doen. fantastisch. Dus, uh, Echt ja. mooi. Ja. ja. Ja, leuk. Zullen we nu even een uh, nummertje inzetten uh, richting uh, de jaren tachtig... Uh, waar wij nog kinderen waren... En en, uh, ik niet hoor, ik was al moeder in de jaren ja, 80. Ja, ja, hangt er vanaf. Welke tachtig? 1980? Of, uh. Ja, 1980 was ik al moeder. Oh, oké. Okay. Nou, ja. ik, ik nog niet. Nee. Ik was nog niet geboren. Ik was nog niet eens geboren. Nee, dus, ja, hier uh, moet je naam. We wisten nog niks van je, van nee, je EP. Nee, nee, nee. Joh. Dat was echt klaar. Nou, daar heb ik een mooie. Ja. Annie, I'm not your daddy. Oh, god. Ja, ja, ja. Kid Cruel, hè? Kid Creole. Ja, en ja, dat, en ja dat was er wel één. Ja, was er wel één. I'm glad En de kokosnoten. En uh, Annie, ik ben niet je vader. Nee, we ja. het uh, net over. Met, uh, ja, ja, ja, ja, ja, Je hebt geen Annie uh, in de familie? Niet dat ik weet, nee, nee, dat nee, nee. was mij niet. Dat was wel ja, maar, lekker nummertje trouwens. Zeker. Ja, Even weer terug uh, naar de, die tijd. Maar je bent ook uh, papa, dus? Ja, ik ben ook papa. Dus uh, twee dochtertjes en een zoontje. Oh, leuk. En, uh, en hoe oud zijn ze? Uh, zeven, drie en één. Dus o, nog lekker jong, zijn nog ja. lekker jong. Ja. Uh, nou, dat is leuk. Er, er zit er eentje tussen die ook naar jou kijkt zoals jij naar je broer keek? Van hé, hey. nou, of allemaal, nog niet? Nou, ze worden allemaal heel veel met muziek natuurlijk opgevoed. Ja, daarom? En, uh, ja, allemaal als er muziek staat. Mijn, dochter, mijn oudste dochter die begint gelijk te dansen. Die jongste die begint uh, in brabbeltaal mee te zingen. Oh, leuk. En die uh, oudste die springt uh, altijd op de bank en alles. En dan zegt hij, ik ben papa. Dan doet hij mijn pet op en dan het. Hem ja, ja. Perfect, <laughs> dus ja, dat wow. gaat altijd wel goed. Oh, nou, daar gaan we wel meer van horen over een jaar of 15, 20. Ja, toch? Eh, ja. Ja. Ja. ja, dat ja. zit er wel dik in. Laten we het hopen. Ja. zeg ik altijd. Inderdaad. Het, is, het is altijd leuk om uh, toch uh, een, een kind van je uh, ja, eigenlijk in de, in de schoenen van uh, de ouders te zien uh, treden. Ja, daarom. Nou, dat ik... ligt er dan welk vakje ja. natuurlijk. Ja, dat wel. <laughs> maar ieder geval... Als artiest wel, natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, als, ja. als, als ieder ouder natuurlijk uh, meer trots op, uh, op hetgeen. Uh, als ze dus in de uh, voets van. Uh, Putje uh, ja. Nou ja, ik weet niet of uh, als, als die ouders daar een misschien uh, trots op, <laughs> op schepper is, mag het. Maar ja, ja. het moet wel in creatieve beroepen. <laughs> dat is leuk, toch? Om... Uh, Putje ja, volgens mij besta bestaat het nog? Uh, Putje dat zal nee. toch wel? Nou, het zal kijk. flink geld in te verdienen zijn, denk ik ook. Tegenwoordig. Ja, ja, ja, okay. ja, ja. ja. Oh ja, dus toch trots als je kind... Ja, maar dat is een geldputje wat jij... Wat geldputje, jij ja, ja, ja. Dat is nog fijner. Ja. Best oh. opnieuw. Ja, ja. Ja, Mooi. Nee, maar goed, je hebt, je hebt dus een, wel een, een gezin achter je staan ook. Ja, klopt. En, en, en een partner daarbij natuurlijk. partner die, uh, natuurlijk. Ja, dat hoort ook bij het gezin natuurlijk. Maar ja, en dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja, als je dat zelf vanuit ik weg bent, weg, zoals hier ja. nu, dan is het handig om natuurlijk uh, mensen achter je te hebben die dat kunnen opvangen. En uh, ja. waarmee je het toch ook samen doet. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Want het geeft jou weer de rust en de ruimte om je te ontwikkelen natuurlijk. En ja, klopt. En ook als je in de studio bent, ben je ja. toch wel ook wel weer veel tijd over het algemeen in kwijt. Ja. Uh, optreden. Kan je soms laat thuiskomen. Nou, dat ja. is ideaal natuurlijk. Als Heb je dan, veel optredens? Nou, op dit moment, uh, door de King Koest, hebben we het oh, afgelopen is het jaar kuk... niet Je opgetreden. Je moet weer even opbouwen natuurlijk. Ja, dus vanaf volgend jaar beginnen we weer met optreden. We zijn ja. nu bezig met de uh, opnames in de studio. Dus er komt ook een nieuwe single aan. Oh, oh. Die heet Unwritten. En uh, die komt begin volgend jaar uit. Jeetje, ga, ga, duurt dat een jaar voordat zo'n single uh, klaar Normaal is? niet, alleen het oh. inzingen kon niet. Dus um, we hadden de oh, hele single... Oh, wacht even. We zitten al in september natuurlijk. Ja, ja, ja. daarom. We zijn er al bijna. Ja, Goedemorgen. Dat inzingen <laughs> kwam nu pas weer. Dus ja. ja, dan heb je een vertraging opgelopen. Ja. En dan, dan was de vraag, wat doen we dan? En toen was het nou, richting Effe. volgend jaar festivals en dergelijke. Ja. Beginnen we eerst single, ja. EP. En dan kan je daarna gelijk ja. doorpakken. Ja, ja. Um, wat beter is dan nu snel snel iets uitbrengen. Nee, nee, nee. Dat is altijd zonde. En zeker... Ja. Um, ik heb hem al bij een paar radio-dj's achter de schermen stiekem een beetje laten horen. Oh, ja? En die zeiden van, uh, hier, deze moet je goed releasen, laten we het daarop houden. Ja. Dus dan is ja. het ook leuk okay. om te doen. Ja, oké, goed ja. Ja. Dus, uh, ja, dat. Ja. Ja. Zeker. En uh, ja, hoe vaak uh, treed je dan op, uh, zeg maar? En voor, uh, voor de luisteraars, is dat uh, één keer in de week of uh, één keer in de... Ja, ik heb periodes de... gehad waarbij dat uh, bijna dagelijks was. Okay. Uh, de afgelopen periode was het voornamelijk de festivalseizoens. En daarbij traden we heel veel festivals achter elkaar op. Nou dit jaar hebben we dan um, geen festivals gehad vanwege nee. dat het gewoon niet ja, ging. Ja. ja. en Volgend jaar willen we sowieso weer ingeschreven voor heel veel festivals. Um, en vaak is het daarbij ook wel dat als we er bij één geboekt bent, dat er meerdere uh, op de lijn komen. Dus ja, daar moeten we gewoon weer naartoe. Ja. Mooi, ja. En daar voel je ook wel weer toe, toe in staat na je ziek na je Ja, zeker. Nou, het begint nu weer terug te komen wat ik zeg. Je hebt nog een paar maandjes voor het einde jaar. Ja. Dus uh, dat gaat zeker goed komen. Ja, en, en, en heb je nog uh, doelen daarna? Wat, wat, wat is je streven? Waar wil je uitkomen? Nou, we wilden altijd uh, internationaal. Dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje zo. Ja. Het leukste is natuurlijk als je internationaal een beetje bekend begint te raken. Ja. Uh, sommige liedjes die op die, zeker deze EP staan... Doen het bijvoorbeeld heel goed in Amerika. Uh, als je Count Be On My Own bijvoorbeeld neemt... Uh, is een nummer met een beetje country invloeden. Ja. Nou, daarbij merk je gewoon dat veel uh, radiozenders... ook in Amerika die interessant vonden. Okay. Um, de taal is natuurlijk Engels en het is vrij internationale muziek. Dus het idee is eigenlijk om niet alleen in Nederland bezig te zijn... maar juist ook op meerdere plekken. En op dit moment zitten we voornamelijk op de online gedeelte... En vanaf volgend jaar gaan we ook weer offline zeg maar, mensen benaderen en uh, ja, veel meer optredens doen. En, en uit hoeveel personen bestaat jouw band eigenlijk? Um, nou ja, ikzelf natuurlijk. Dan hebben we altijd. Ja, dat een lijkt drummer. me heel handig. Um, ja, maar ja, ik zeg er maar bij voordat je me vergeet. <laughs> hey, maar, en dan hebben we een drummer, een bassist, gitarist. Um, nou, soms uh, uh, hebben we ook nog wel eens een toetsenist erbij. Um, je kan zelfs de dansers bijzetten. Maar ja, dus de basis zijn jullie viertjes. Ja, In principe is de basis ben ik zelf en ja. ik heb daar uh, drie vaste bijzetten: ja. een, een bassist, gitarist en drummer. En daar omheen bouwen we hem door op. Oké. Okay. Ja. En dat uh, is ideaal, want hoe groter het podium, ja. nou, dan kan je er wat vulling aan geven. Ja. Ten opzichte, uh, we kunnen het ook kleiner doen. Dan kan het met gitarist, percussie en alleen zo. Ja. Ja. Dus uh, je kan hem helemaal. Aan en uitkleden waar nodig, zeg maar. Ja, ja, maar dat ligt denk ik net aan het evenement waar je naartoe gaat. Het evenement, de setting. En wat er gevraagd uh, wordt. Ja, ja, wat is er gevraagd, wat is er nodig. Um, ja, ja. En soms ook wel welke vibe wil je wegzetten. Een drummer heeft een ander gevoel als percussie. Um, dus sommige nummers hebben percussie bij ons. Maar soms ja. kan je ook in een live setting een nummer net iets anders spelen. Ja. Dat het leuker bij een evenement past. Ja, en dan heb je een drummer. Nou, ja, bijvoorbeeld een ja. drummer of juist percussie, of hè, daar kunnen we okay. nog wat in schuiven. Hè. Ik heb ook wel maar eens, dat uh... doe je dus naar je eigen gevoel, zeg maar. Ja, ja. En ja. we hebben ook uh, vorig jaar heb ik denk ik zes verschillende versies van In Between op verschillende manieren bij radiozenders gespeeld, allemaal hetzelfde nummer, maar net een andere twist gegeven, gewoon om het leuk te houden. Ja. Um, waardoor mensen ook nieuwe dingen blijven horen. Nou, vertelde je net dat je broer conservatorium heeft gedaan? Ja. Klopt. Uh, heb jij ook een muzikale opleiding gedaan? Of heb je gewoon alles stiekem bij hem afgekeken en uh, geleerd? Ja, dat, dat tweede is het voornamelijk heel veel. En ja? ik heb natuurlijk les van hem gehad. Um, dus zo ging dat eigenlijk alle jaren elke keer door. Veel podia staan. Ik heb nog wel uh, een, na een tijdje een zanglerares gehad. Maar over het algemeen um, was het heel veel gewoon oppakken meedoen met het huiswerk, leren van elkaar. Van dus helemaal. eigenlijk waren je ouders de koning te rijk. Die hadden gewoon één opleiding of twee, twee opleidingen voor de prijs van één. Ja, daar komt het eigenlijk <laughs> wel op neer. Ja, ja. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. En het voordeel is dus ook dat doordat we zo lang muziek met elkaar maken... dat het wel heel goed klikt. En vandaar, ja. hij is dus ook nog steeds de producer, wat ik zei, van de cd's. Ja. Um, hij schrijft dat, heel dat veel mee jou, in de cd's. Uh, ja, dat moet jou ook een heel veilig gevoel geven dan natuurlijk. Ja, dat maakt het natuurlijk ideaal. Hè. Je, ja. je kan ergens over sparren. We kunnen ja. nadenken over wat is nog sterker om te ja. doen. Uh, wat kunnen we veranderen? En ja, ja, en je meer, kan uh, door en door op elkaar bouwen, denk ja. ik. En dat is natuurlijk uh. heel belangrijk. Hè. Ja, ja, zeker. Ja. En je heel broer treedt zelf ook op uh, nog... Uh. Tegenwoordig is, doet hij voornamelijk producing werk. Oké. Okay. Dus hij, uh, hij heeft dat wel heel veel jaar gedaan. Maar Wat? tegenwoordig zit hij meer op de ja. producing kant. Uh, hij heeft wel Spotify en dergelijke. Onder NDV heeft hij zijn eigen muziek ook staan. En dan voor Mr. Martin doet hij mee in de producing. Ja, en, en waar is hij op afgestudeerd? Op het conservatorium? Uh, ja, uh, gitaar. Ja? En dan was het volgens mij jazz, als ik het goed zeg. Jeetje. En, en uh, ze gewoon zelfstandig doorontwikkeld in die muziekwereld tot ja. waar die nu is. Ja, en heel veel cd's gemaakt en dergelijke. Dus um, eigenlijk elke keer doorontwikkeld, uh, ook zijn eigen muziek gemaakt. Ik maakte mijn eigen muziek. Nou, dat gingen we met elkaar combineren en dan uh, krijg je dit soort cd's. Wat een mooi verhaal. Ja, ja. dankjewel. Echt je bent heel een, leuk. Je bent een beetje bij, uh, nee, je zei het al, bij een nummer ook een beetje de country uh, kant uh, opgegaan. Ja, één nummer heeft meer de country invloeden. Uh, we hebben Britpop invloeden. Uh, mijn broer is een uh, groot Beatles fan, dus dan komen de Britpop dingetjes wel aardig uh, erin terug ja. natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, er zitten heel veel verschillende. Eén ding die reggae wat meer invloed heeft... Nou ja, die ga ik straks ja, hier ja, ja. live dan doen. Ja, wat, wat ik nu heb staan is de Kind uh, Beyond My Home. Ja, nou, dat is die met de country-invloed. Ja, ja. Ja, dus, uh, dat is een beetje ja, populair in Amerika ook. Ja, maar, die heeft het echt goed uit. Maar je ziet ook dat het in Nederland... steeds populairder wordt, hè? De ja, klopt. Country-achtige nummers. Ja, je ziet dat daar een hele markt voor is. En ik denk ja. voornamelijk... Um, wat mij opvalt is dat hoe meer mensen levenservaring krijgen... hoe gaver ze de countrykant vinden... omdat de verhalen daarvan vaak uh, de mensen raken. Ja. En uh, dat zie je ook veel uh, bij festivals. Nou, dat klopt ook wel. Want die teksten zijn natuurlijk meestal heel meeslepend. Hè? En ja. uh, er zit een tragiek in van heb ik jou daar... terwijl ze ook heel vrolijk kunnen zijn. En je ziet natuurlijk ook dat het line dansen steeds meer toch weer... het is een poosje ja. weg geweest... maar het begint ook weer wat op te komen. Hè? Ja, er komt steeds meer eigenlijk ook daarvan weer terug... Maar ja, dat is eigenlijk met muziek, denk ik... om de zoveel jaar kom, komt er weer een stel terug. En uh, dat zie je elke keer gebeuren. Ja, ja nou ben ik niet fan uh, van uh, het... Uh... Uh, standaard uh, uh, counter dance. <laughs> <laughs> zie ik, nou, ik zie het jou toch wel <laughs> doen hoor, wat je roort. Ja. Ja. Ik, ja. Vind, ik vind de muziek beter. Dus, uh. ja, okay, nee. Wij nou. luisteren gewoon. Maar ik zag je wel net, de pasjes oefenen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, zie je. Ja, zie je ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik moet een beetje meegaan in de tijd. Ja, daarom. We gaan hem draaien. Mr. Martin en can't be on my own. What you want to say And do, do what you want to do And talk, talk when you want to talk But just don't leave me alone And sing, sing when you want to sing I just don't About me and feel feel what you want to feel Feel free dance Dance when you want to dance I oh please just dance with me but just don't P is love and energy Tell me we won't be together for eternity Give me power, give me strength, give me self-esteem Tell me that our love isn't a dream, a dream, a dream Isn't a dream, a dream, a dream Draaien de lekkerste hits voor jou. Dit is Zandvoort voor jou. And full of muscle I said, do you speak of my love? en Men at Work. Ja, wat zijn die dan? Ja. De mannen uit het werk? zijn even. Nou, yeah. uh, me je? We zitten hier al uur in het zweet te werken. Ja, dat is, waar. Dat is vanaf, ja. Vanaf, vanaf twee uur al. Zeker. Nou ja, we zijn lekker op dreef, toch? Ja, toch? Ja, ja. ja. ja nog steeds aanwezig hier, natuurlijk, uh, Mr. Martin. Yes. Oftewel Remco. Ja, dat mag niemand weten. Het uh, oh, uh, dus uh, moet <laughs> magisch blijven, hè? Mr. Martin. Ja, het is eigenlijk ontstaan in Engeland. Dat is een leuk vrouw. Ja. Ja, een leuk ja. Vertel, vertel me het maar eens. Ja. Hoe ben je ja. Mr. Martin geworden? Ik heb, natuurlijk, ik heb in Engeland gewoond, in Londen. Ja. En um, ja, mijn namen waren echt niet uit te spreken voor al die Engelsen. Remco. Remco? Nee, dat is. Remco. Remco. Nee, nou, achternaam van de Schans was echt helemaal <laughs> een probleem. Dus wat krijg je dan? Hoe, hoe heet je van je achternaam? Van der Schans. Nou, probeer dat eens op zijn Engels te <laughs> ja. ja, dat is voor een Duits zomer. Venderschans. Dus oftewel, niet ja. lekker. En uh, toen na een tijdje waren we op een feestje. En ze vroegen of ik uh, een, uh, wat wilde spelen. Ja. En toen uh, ging er eentje op de bar staan. Want iedereen noemde mij Martin. Twee namen is Maarten. Oh, Dat is makkelijker natuurlijk. Ja, dus ja. iedereen noemde mij op dat moment Martin. En die begon ineens... Uh, nou ja, niet helemaal nuchter op de bar te springen en. Mr. Martin, Mr. Martin, you have to play a song. Mr. Martin. toen ging je een hele zooi meedoen omdat ze het oh. grappig vonden. En eigenlijk zo is hij gebleven. Ja. En tot de dag van vandaag is uh, Mr. Martin blijven hangen. Dan nou, ja. zie je toch dat drank ergens goed voor is, ja. hè? Ja, <laughs> ja. Smetting en dit. Nog. <laughs> Ja, ja, nou, ja, boy. ja. Boy. Zo werken die dingen. Ja, inderdaad. Ja. Je, ja, je, je kan je wekenlang rotlopen, pijnzen over iets, en dan ineens dan gebeurt er iets, en dan valt het zo voor je voeten. Ja. En toen ja. leven ze hem ook zo noemen, dus het ja, is logisch ja. dat je dan denkt: nou ja, ja dan ja. laten we daar maar in. Ja, het klinkt ook lekker natuurlijk, Mr. Martin. Jazeker. Ja, ja, makkelijker kan het niet. In, ja. in, in, in ja, en het te, grote voordeel is, Mr. Martin was dus in het begin altijd met mr Martin. Ja. Ja. Maar nu staat Mr. Martin MR Martin aan elkaar aan door. Elkaar, aan elkaar, ja, ja. Dat heeft te maken met Spotify, Apple Music ja, ja, ja. en al die ja. anderen. Als, ja. als je het aan elkaar schrijft, kom je gelijk bovenaan. Ja. Ja. Dus oftewel, Dan vind je hem altijd. Is dat een trucje? Ja? Ja, als <laughs> je die mr de punt, ja, Martin, ja. dan heb je de honderden. Ja. Maar als je MR Martin aan elkaar doorschrijft. Dan heb je hem gelijk te pakken. Zo heb ik je ook gevonden, hoor. Terwijl, yes. ja, terwijl als je hem niet aan elkaar doorschrijft... is het lastiger. Oh, Oké. Okay. Nou, goede tip Kijk. voor de mensen die, uh, die jouw muziek willen gaan luisteren ja. via de Apple Music of, of uh, YouTube Music. He, sta ja, je Spotify. ook op, bij Spotify. Spotify. Zonder alle... uh, gewoon alles aan elkaar. Aan, aan, aan elkaar. Mr. Marvin aan. Ach, Marvin. <laughs> ja. Mr. Martin aan elkaar. Ja. Zo is dat. Hey, um, yeah. Ja, een live nummertje. Zullen we nog eerst een, een jaren 80 nummertje draaien? En uh, ga je daarna. Uh, Ik vind het prima, jij gaat erover. Het, het nummer doen: uh, Precious Pearl. Ja. ja, klopt. Dan gaan we er eerst nog eentje draaien uit de jaren Eigenlijk, 80 uh, en dat wordt Fred? Dat wordt. Wat, nu? Yeah, ja, the, what, nu, what nu what gaan we naar. De wow, wow. De Man Mountain? Ja, nee, ja. nee, nee, wat wat nee. Andere? nee. Do you wanna hold me? Oh, goed. Ja, toch? Heerlijk. Lekker hoor. Wow, En wow. wow. And, uh, do you want to hold me? Uh, ja. Even kijken hoor. Dan moet ik wel de, de goede schijf openzetten. Uh, ja, ja. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Blijkbaar hoor ja, je ja. me. Ja, we zijn er nog. Hij doet wat hij doet. Hij wat. doet het. Hé, hey, um, nou ja, we gaan, uh, we gaan de band starten. precious your spell. Daar gaan we. Hij is voor jou. it be to be flying in the sky? What would it feel like to look down on you and I? I would whistle a melody for you, and after I would make all your dreams come true, if I could fly, fly, fly, I would take you for a ride, and we would fly, fly, fly, only you and I, and I would fly. To be gentle with you, girl The girl that I take with me will Be my precious girl I look at the birds outside Sitting in a tree They look down Perhaps they think I oh, want it. Be Take you for a ride And we would fly, fly, fly Only you and I And I would try, try, try To be gentle with you, girl The girl that I take with me Will be my precious girl Now I dream I look up in the sky I only see blue sky I look down, see clouds And you and I And I feel free And happy start to go back down. I wake up, the lying underground. Take it Heerlijk. Precious Pearl. Mr. Martin hier vanaf de tolweg 10. Ah. Prachtig. Ja. Nou, ik ben fan, hoor. Ja. Dank jullie wel. Heerlijk. Ja, inderdaad. Het is een oorwormliedje, hè? Ja, ja, ja. Ja, fly, fly, fly. Ja. Dat ja. ja. Dat uh, lagaatje. Ja. Nou, als we deze live doen, dan heb je dus drie delen van het publiek. Fly, fly, fly. Ja, ja. Try, try, try, try. En dan gaan ze dus om de beurt. En dat is echt heel goed. Oh, dat is een soort spelletje wat je ja. met je speelt. En dan gaat fly, fly, fly. Fly, fly, fly, try, try, try. Dan gaat try, het try, door en die dan oh, En dan cool. gaat het zo heen en weer. Dat is echt heel grappig. Dus, Wat uh, leuk. Wat als leuk. ik weer een keer uh, binnenkort volgend jaar ergens optredens heb... dan moet je zeker komen kijken en dan kan je meedoen. Kan je meegillen. Nou, stuur maar vast een kaartje. Ja toch? Dat. Ja. ja, zeker. Uh, <laughs> uh, we houden ons aan <laughs> Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. uh. Dan wil ik wel meemaken. <laughs> ja, mag je meegillen. <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat vind ik helemaal leuk, gillen. Ja, ja, daar heb ik goed in. <laughs> ja, Want dit nummer... Dat is toch wel een, een beetje de favoriet, zeg maar. Ja, dit nummer, dat is eigenlijk uh, Fly With Me. Nou ja, Fly, Fly, Fly. Je hoorde hem ook al een beetje voorbij komen. Ja. Daar komt ook de titel van uh, de cd voorbij. Um, gaat er eigenlijk over hoe het zou zijn om een vogel te zijn. En als je dat zou kunnen vliegen, hoe zou dat zijn? En dan zou je natuurlijk het prachtigste meisje van je dromen mee willen nemen. Uh, om samen de wereld te bekijken van boven en samen te vliegen. Dat uh, is eigenlijk uh, dit liedje. En deze, doordat die zo pakkend is, zeker dat fluitje... Ja. gingen er heel veel mensen altijd, uh, daarin mee. En uh, werkte die ook heel goed bij optredens. Maar los daarvan uh, was het dus ook een soort van de pijler van de CD... van een van de hoofdnummers. Ja, mooi. Ja. mooi. Ja, goed uitgekozen. Ja, dank je ja, ja, zeker. Ja. Wij gaan nog even terug naar de jaren 80. En dat doen we met uh, MC Mike en DJ Sven. En The Holiday Rap. Ah, ding, ding, Celebrate several ways, my good and went. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly seven weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, I'm this out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shot, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rap, rock and rocking, popping, in a street kid show. Mike could G-rock the house, and you know what I'm saying. Now, when he's on the mic, there will be no delaying So you better run to see him in your neighborhood.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 Walking <laughs> <laughs> up,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 Het begint gewoon, Ja, Je gooit ons oh, dus gewoon we voor we de zijn. leven. Ja, Waar zat je aan te denken, <dan>, <hijen> Wat zeg je? Niet alleen maar te denken, maar waar zat je aan te denken? Nee, we waren, we waren aan het praten. We hadden een echt een fantastisch onderwerp aangesneden. Waarbij ik uh, weer hele nieuwe dingen hoorde. We hadden het namelijk over de live-optredens. Ja. En. Dat, dat ik, ik, ik, ik vroeg Raymond, van, ja, volgens mij ben jij... Want ik zag hem net live zingen. We hebben hem net op de, uh, natuurlijk via het cd'tje gehoord en nu live. En dan zie je aan heel zijn wezen dat hij eigenlijk iemand is... die met publiek veel beter tot zijn recht komt dan uh, in een studio. Dat kan, ja. hè? Dat kan. En sommigen hebben dat andersom. Maar ik zie dus dat uh, M.R. Martin een podiumbeest is. En dan komt echt eruit wat erin zit... En, en nou vertelde die mij allemaal... Nou, vertel het zomaar. Want anders ben ik aan ja, het woord. Het over, gaat om jou. Ja, we hadden het, het, het over ademhaling. Hè? Dus er, ja, het, dat je flinke conditie, flink, uh, conditie nodig je, hebt natuurlijk. Ja, ja dat, of je en, alweer aan je conditie was ja, te werken. Dus daar zijn we druk mee bezig. Om die weer helemaal uh, op te schalen als het ware. Ja, vertel even wat je ervoor doet. Want nou, dat mogen hebben de nu, mensen ja. thuis we ook We hebben nu personal weten. training. Daarnaast ben ik bezig met hardlopen. Uh, meerdere keren per week. Om, want dat moet weer helemaal terugkomen. Dat, dat stuk. Ja. En zeker door, wat ik zei, Kinkoest is dat volledig bijna weggegaan. Ja. Dus die moet je weer terugtrainen. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. En toen hadden we het daarna over ademhaling en op een podium. Want daar moet je natuurlijk altijd rennen. En toen zei ik, ja, het is zelfs, gaat het zover... dat op het moment dat jij natuurlijk ergens opspringt... en weer vanaf springt... dan die? heb je altijd een dip in, een, in je zang. <haha> dat. Ja. Dat, dat hoekje. Ja. Nou, en dat... Precies op dat moment moet je uh, tussen twee noten in zitten waarop je kan landen om vervolgens weer door te zingen. Dus ik zei, die Zonder moet je eigenlijk timen, zodat je het niet hoort in je zang. Dus als je ergens afspringt, ja, daar hadden we het over, dan ja. eigenlijk moet je altijd precies tussen twee dingen intimen, zodat je het niet hoort in je nee. zang. En is het dus, dus te doen dan, uh, zeg maar, om daar rekening mee te houden? Ja, zeker. En uh, dan, je, weet precies, uh, je, je, je kent je nummers, je weet wanneer je iets doet. Uh, vaak is uh, 70% bedacht en 30% tijdens een optreden is spontaan. Hè? Zo, zo moet je het een beetje zien. Uh, nou, en die spontane momenten die kan je ook pakken met dat soort dingen. Alleen, je weet wat er aankomt. Je weet wanneer je het wel en niet moet doen. En je weet hoeveel seconden je dat kan gaan doen. Want je staat even vast. Ja. Dus je moet weten, van, oké, okay, ja, daarna komt dit... Dan zit daar weer een gat om er weer vanaf... Te... Dus eigenlijk moet je wel nadenken over wat je aan het doen bent op zo'n podium. Ja, daar staan natuurlijk uh, de mensen in het publiek totaal niet bij stil. Dat daar allemaal niet. over nagedacht en ingepland moet worden. En dat dat consequenties heeft voor, voor de kwaliteit van het optreden. Ja, en de uh, conditie ook, hè, dat het zo belangrijk is. Ja, ja conditie <lacht> ja, is heel ja, belangrijk. En zeker als jij een optreden van uh, een uur of anderhalf uur doet... dan is het natuurlijk ja, bijna topsport. Want ja. je moet rennen, je moet zeker. zingen, je moet alles tegelijk... En, uh, dus je ja. longinhoud moet natuurlijk ook uh, op zijn op ja, max zitten. Ja, op z'n max. Dan, dan moet je ja, van op dat aankunnen. Uit bewegen op het podium of ook echt uh, flink aan het ja, dansen of zo? Of nou, nee. ik ben meer van het uh, rondrennen, springen, zingen noem ik het altijd. Mensen meenemen. Um, een beetje het Robbie Williams steltje. Niet zozeer, ja, je doet misschien een keer een pasje met... Als je danseressen erbij hebt, dan kan je een keer een pasje meedoen. Maar het is niet zoals een Justin Timberlake die alles meedanst. Het is veel meer die andere stijl... Van het lopen en mensen meekrijgen in je show, als het ware. Ja, en proberen het contact te zoeken met dat. je publiek en het ja, vast te ja. houden. Ja, ja dat. Door, uh, door jezelf zichtbaar te maken. Ja, dat. En, en, en, nou uh, en mensen ook af en toe een, iets te geven wat ze moeten ja. doen. Of hè, dat soort dingen. En dan ja, gaat dat het je hele. Samen wat doen. Ja, ja, samen doen. Ja. Het, hè, bij Precious Pearl zei ik het net. Ja. Daar verdelen we het dus ook vaak in drie stukken en zo. Zorg je ervoor dat eigenlijk al het publiek mee gaat doen. En dat maakt dan weer dat het een extra leuke show is. Ik heb ja. nog één nummer staan. Why? Ja, waarom hè? Ja, ja, ja waarom, ja, waarom heb je die gekozen? waarom why? Why? Yeah. Yeah. Dat is het laatste nummerje in ieder geval. We horen ja. niet veel van je, maar als uh, uh, uh, we wat horen, vragen we ons allemaal waarom eigenlijk? Ja, waarom? Ja. Ja. Ik vraag me ook af waarom die dit dan als laatste neemt. Ik had zeggen, kladdertje roze. Maar het is het laatste nummerje in ieder geval. Ja, voor de klokken van zes uur. We gaan Zit er alweer een uur op? Er zit alweer een uur op. Zo snel gaat dat. Moet ik nog maar een keer langskomen? Ja, ik denk het wel. ongeveer. REMCO, ik wil jou in ieder geval bedanken voor je komst hier naartoe naar de studio, natuurlijk. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging weer. Ja, graag gedaan. En hopelijk horen we heel gauw en heel veel weer van je. Ja, als mensen nog naar de website willen: mrm.show. Dat is het dus: geen.nl, Nog RM? MRM? Mr. MRM? Ja, MRM Show. Ja, puntshow. Show. En dan MRM puntshow. Als je daar naartoe gaat, daar Schijf kan je alles vinden. Schijf meteen op, want je vergeet het hoor. Ja, daar kan je alles pundsshow. vinden. Oké, okay, dus, ik ga meteen eventjes in mijn lijstje zetten. En anders zet zonder MR Martin. Zonder... Uh, MR Martin, gewoon zonder, aan elkaar. Ja. Gewoon op Spotify, Apple Music bedenken. Dankjewel. Ben jij dit? Asti. Ja, daar ben Gaan ik ook we weer Gaan we luisteren. Then she turns around and turns on a frown.